wordt vandaag druk op de Europese snelwegen. De ANWB zegt dat er lange files staan in Frankrijk en Oostenrijk. In Frankrijk is het druk van Lyon richting het zuiden, in Oostenrijk bij de Towern tunnel en in Zwitserland voor de Gotthardtunnel. De ANWB verwacht in Nederland weinig problemen. In China wordt op hoog niveau gepraat over een nieuwe spelling. Het moet leiden tot een standaard Chinees. Dat wordt gebruikt in China en Taiwan. Het communistische regime heeft de karakters eerder al vereenvoudigd... maar onder meer Taiwan en Hongkong gebruikten nog steeds de traditionele tekens. Bij Kijkduin heeft de Haagse politie gisteravond een grote groep zwemmers gered. Zo'n dertig mensen waren de zee ingegaan om te trainen voor een strandtriathlon. Een aantal kwam in moeilijkheden door de zware noordwestenwind en de zeer hoge golven. Agenten kregen de zwemmers in de gaten en begonnen een grote reddingsactie.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 Who's going to?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 you play Something deep inside Look inside Look inside your tiny mind And look a bit harder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 your opinion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 Punt 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Zomer Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam.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 geef me morgen terug Zolang ik je niet verlies Vind ik huis wel mijn weg met jou Geef mij het gevoel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 rocks in my heart. When he sings that sorry song, I've just got to tag along with that old devil called love. With that old devil called love. Check your radio in the top. Zon... Zee... En heel veel zomerhits... Dit is ZFM Zandvoort...